8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers onderzoekt hoe die kan voorkomen... dat mensen de verhoging van de assurantiebelasting omzeilen. Volgens de Consumentenbond en de verzekeringssite Indiepender.nl... kunnen mensen in december een nieuwe schadeverzekering afsluiten voor het hele jaar. Dan profiteren ze nog van het lage tarief. Wekers gaat nu met verzekeraars bekijken hoe dat te voorkomen is. De schatkist kan het niet hebben dat met allerlei constructies... de belasting wordt ontweken, zegt de staatssecretaris.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 Een soldaat van de landmacht die in 2008 een collega had aangerand is terecht ontslagen. De man was tijdens een tweedaagse werkbijeenkomst de slaapkamer van de vrouw binnengeslopen. en was met zijn knieën op haar gaan zitten. De vrouw lag toen te slapen. De militair was al schuldig bevonden aan aanranding door de militaire politierechter, maar hij ging in hoger beroep. En de Centrale Raad van Beroep zegt nu dat de uitspraak destijds terecht was, omdat de soldaat had kunnen weten dat zijn actie tegen de regels was. Het weer.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 Dit was uh, Haren, tien dagen geleden. en Sinds gisteren onderzoekt de commissie Cohen de toedracht... en ligt het optreden van de burgemeester van Haren onder een vergrootglas. Twee dingen gaat vanavond over burgemeesters in crisistijd. Hoe bereid je je als burgemeester voor op rampspoed? Twee gasten vanavond. Burgemeester Antoine Scholten uit Zwijndrecht... die meermalen te maken heeft gehad met de crisis in zijn gemeente. En hier is ook Wouter Jong... Hij geeft burgemeesters les in hoe te handelen in crisistijd. En dat doet hij in opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Goedenavond, heren. Goedenavond. Ja, Meneer Jong, om maar even bij u te beginnen. Want ik begrijp dat u in haren was tijdens die rellen. Ja, dat, dat is wel op zich ook wel weer een bijzondere omstandigheid. Ik adviseer burgemeesters juist bij, bij crisis. Door ervaringen ook, ook mee te geven. Dus in de aanloop dacht ik al mee met haar van, nou, het feestje komt eraan... hoe gaan we dat in goede banen leiden? Nou, iedereen leefde ook toe naar die, die vrijdagavond en toen ging... Uh... Nou ja, toen ben ik die vrijdagavond heb ik ook gezegd, van nou zal ik dan ook naar het gemeentehuis komen? Om te kijken van hoe het dan verder loopt. Dus ik was uiteindelijk op het gemeentehuis om zeven uur. En om acht uur sloeg de vlam in de pan. En dan is het wel, ja, met al die jaren dat je bezig bent met crisis... is het wel heel raar om eigenlijk er al te zijn op het moment dat zo'n crisis zich, zich ontrolt over, over haar. En nou ja, hoe ernstig dat dan volgens uh, huishouder? Nou ja, u, u was opeens met uw neus viel u in de boten. Nou, met uw neus in de boot vallen... Dat, dat is ook weer een beetje te plastisch uitgedrukt. Althans, als je kijkt wel wat het, wat, hoe ze daar hebben huisgehouden... het was echt, het was echt behoorlijk, behoorlijk erg. En dan ook met de ME-charges die ook gewoon echt voor het gemeentehuis... Uh, daar, daar werden gehouden. Dat heeft echt wel, wel impact. Ja. Ik bedoel, het is, het is niet leuk vakmatig. Is het natuurlijk wel heel fascinerend dat je ziet hoe dingen lopen. Maar als je ziet van wat de schade is... en de schrik die mensen gewoon ook die nacht moeten hebben gehad... als die mensen zo rellend door de straat uh, rennen... Dat, dat wens je niemand toe. Nee, maar bent u nou zelf in contact gekomen met uh, zeg maar, het gemeentebestuur van Haar... of hebben ze u erbij gehaald? Uh, ze hebben, in dit geval hebben ze mij gebeld. Maar dat het kan altijd van twee kanten. Hè. Burgemeesters kunnen met het genootschap bellen. En dan, dan geven we ze advies. Ook op basis van wat hebben collega's meegemaakt. Waar kun je aan denken. Uh, waar, waar loop je mogelijk tegenaan. Dus op die manier proberen we mee te denken. We nemen soms zelf contact op. Maar dit, ja, dit begon eigenlijk te lopen met de vader van het meisje. Die nou ja, overal had gezocht. En overal ingangen zocht. En op een gegeven moment bij de burgemeester aanklopte. Van nou volgens mij dit, dit gaat niet goed. Uh, help. En toen heeft de gemeente Haren ook, weer haar kanalen ingezet om te kijken, nou welke kennis kunnen we binnenboord boord halen. Ja. Dus en, en, en, van... en met al uw kennis, wat is er dan misgegaan? Nou, kijk, wat, wat er mis is gegaan, dat, dat vind ik heel lastig om te, om te zeggen. Wat je wel zag, is dat in de week eraan voorafgaand iedereen natuurlijk toch nog een beetje in een lacherige stemming zat. He, als je kijkt hoe de media daarover berichten, het was allemaal heel ludiek en dan komt een leuk feestje. En dat je dan al ziet van een burgemeester die toch wel de impacten van, van voelt van... hé, hey, dit, dit wordt nu wel heel groot. En ook een beroep doet van mensen, er is geen feestje en er komt geen feestje. Dat wordt toch een beetje lacherig weggezet. Al, als van, nou ja, de burgemeester, ja die zegt er is geen feestje, maar we komen toch. Nou ja, en dan vervolgens slaat wel die vlam in de pan. En dan is het opeens van, hoe heeft dit kunnen gebeuren en, en waarom waren we dit niet voor? Dus het, hoe dat nou precies dat... Het, het is een complexiteit van... Het is niet genoeg van, serieus genomen, zegt dat u... Uh... Nee, nou nee, ik denk dat ze het absoluut wel, wel serieus hebben genomen vanaf het, het allereerste begin. Alleen, uh, zo'n crisis ontstaat niet meteen door één ding. Het is een complexiteit van, van dingen. En, en, nou ja, politieinformatie en ook informatie die de gemeente heeft vergaard. En ik denk dat complex, dat totaal, nou ja, dat is nu juist aan uh, commissie co ja. om daar een oordeel over te vellen van hoe is dat gelopen en zijn juist de juiste beslissingen genomen. Maar ik nee. weet wel dat iedereen in ieder geval met man en macht eraan heeft gewerkt. Uh, nou ja in eerste instantie te voorkomen. En toen het, toen het dan eenmaal was gebeurd, ook ja, goed heeft ingezet. Ja, want ik wil niet flauw doen, maar ik kan ook zeggen... Van dat uw tips niet geholpen hebben. Uh, nou, het, het lastige was wat dat betreft wel, en bij andere crisis... kijk, wat, wat we natuurlijk vaak zeggen bij een burgemeester... als hij naar een, met een crisis te maken heeft... heeft een burgemeester eigenlijk twee belangrijke instrumenten. Dat zijn de bevoegdheden die je inzet en dat is vaak crisiscommunicatie. De burgemeester die gaat niet tegen de brandweer zeggen van... weet je zeker dat je geen binnenaanval gaat doen. Daar heeft de brandweer voor doorgestudeerd. En de burgemeester gaat ook niet zitten schuiven met de ME-busjes. Daar hebben de mensen op de politieacademie onderwijs voor gehad. Dus wat er overblijft, dat is vaak crisiscommunicatie en bevoegdheden. En in dat voortraject... Uh, zie je wel dat er, dat er ja, met die communicatie, daar zijn natuurlijk wel, wel dingen ingegaan. Ook uh, nou ja, de hele media-hype zoals het is geworden. Nou, hadden we dat dan op een andere manier moeten aanpakken? Ik, ik heb er nog steeds niet een oplossing voor. Hè. Er is gevraagd van, nou ja, kijk ook zelf kritisch van, wat zijn je adviezen geweest? Ik heb geen echte oplossing van, dat had in die communicatie anders gemoeten. Maar goed, ik vind wel dat het. Uh, ja. We kijk, kijken ook zelf net zo goed misspanning uit... naar wat er uiteindelijk uitrolt. Ja, dat duurt nog even. Uh, even naar uh, Antoine Scholte uit Zwijndrecht. U weet ook veel over crisis. Heeft u meegemaakt uh, in uw gemeente. Uh, uh, als u nou ziet wat er in zo'n haren gebeurt... hoe kijkt u daar dan naar als burgemeester? U zit op de bank waarschijnlijk thuis en ziet dat gebeuren. Ik bedoel, leeft u dan met uw burgeme uh, burgemeester van Haaren mee? Ja, absoluut. Ik zou het alleen niet beter gedaan hebben. Want je hebt dan... Dezelfde dingen die door je hoofd lopen als bij de collega uit Haren. Wat je wel ziet is dat die sociale media een hele snelle vlucht hebben genomen. En dat je daar ook vanuit je gemeente echt op moet inspelen. Je moet die ook echt gebruiken. Je moet um, um, en ook ja, kijken wat daar in die sociale media uh, speelt. Ja, dat heeft u gedaan. Want laten we eerst voordat we verder praten uh, uh, over uw gemeente... even luisteren waar u mee te maken heeft gehad. In een woning in Zwijndrecht zijn de stoffelijke overschotten van vier mensen gevonden. Waarschijnlijk is het de bewoonster, haar ex-man, een jongen van 16 en een meisje van 17 jaar. Volgens de politie mogelijk een familiedrama. Goedenavond. Op het transeerterrein de Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht is vanavond brand uitgebroken. Er staan twee ketelwagons in brand. Na Moerdijk is dit de tweede chemiebrand in dit gebied in anderhalve week. In Zwijndrecht zijn vanochtend drie mensen doodgeschoten. Een vierde ligt gewond in het ziekenhuis. Zwijndrecht is in shock. Ja, een gezinsdrama. Dat was uh, de eerste crisis waarbij uh, een man zijn ex-vrouw en kinderen vermoord. Een chemische brand daarna in uw gemeente. En we hoorden ook nog een fragment uit een uh, eerverraakzaak waarbij ook mensen om het leven zijn gekomen. Uh, burgemeester Scholt, welke crisis heeft op u nou het meeste indruk gemaakt? Het meeste is toch wel het gezinsdrama geweest. En ook de eervraak-situatie uh, waarbij ja, echt dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Dat, dat heeft een enorme impact ook op de samenleving. Omdat ja, mensen in de buurt, in de straat de kinderen, de moeder uh, goed hebben gekend. Ja. En, en dan zie je inderdaad dat mensen lam geslagen zijn... En dan moet je wat doen met en, elkaar. En wat voor een type crisis heb je het dan over? Als je over dit ja, soort zaken hebt? Nou ja, dat is een statische crisis om het zo te zeggen. Er, is, er, is, er valt niks te blussen. En het wordt ook niet, om het een beetje onvriendelijk te zeggen... het wordt niet erger. Um, maar, maar er is wel een, een enorme behoefte bij mensen aan, aan informatie. En wat is er gebeurd? En er is een behoefte om bij elkaar te komen... en met elkaar dat verdriet te delen. En hoe heeft u dit aangepakt? We hebben gelijk een, een gebouw opengesteld, een, een kerkgebouw waarbij mensen uit de hele buurt bij elkaar konden komen. Ook eventjes zonder de druk van de media. Dan kun je als burgemeester niet veel vertellen, maar alles wat je vertelt, dat is goed op zo'n moment. En daarna herinner ik mij dat ik heel snel naar de, de beide oma's geweest ben. De moeder van de dader en ook de moeder van uh, de slachtoffers, uh, de dochter. Maar dus ook wel weer. Bij de oma's die um, de kleinkinderen verloren hadden. Waarom is dat gedaan? Nou, omdat die mensen, naar mijn idee, wel worstelden met de vraag: en wat, wat gaan we nou doen? Want ook de samenleving die wil graag uh, met ons herdenken. En ze waren bezig voorbereidingen te treffen. En als je dan bij die oma's bent, in dit geval ook met een begrafenisondernemer die daar was, kun je meteen afspraken maken over: ja, wat, wat had u gedacht? Nou, de oma's hadden gedacht om. Uh, een kerkdienst te organiseren uh, op een middag. En toen zeiden wij, nou, dat lijkt me niet erg verstandig... want er zijn examens, schoolexamens. Doe het dan op de avond. Vervolgens zeggen die oma's, hebben we over nagedacht... maar we hebben een, uh, een avondvierdaagse in Zwijndrecht. Nou, dan besluit je heel snel. Dat wordt dus een avond drie driedaagse. Dus op dat moment kun je heel snel besluiten nemen... die um, ook heel goed zijn om dingen met elkaar heel goed te regelen. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat het ook een fantastische... Als je dat zo mag zeggen. Het denkingsdienst is geweest waarbij ja, iedereen met respect op terugkijkt. Ja, u heeft nog steeds contact hè, met die oma's? Ja, ik heb uh, nog steeds, uh, dat is inmiddels weer twee jaar geleden, maar nog wel met enige regelmaat contact met ze. Ja, en ook echt gehouden, ik denk een jaar geleden, met, uh, met beide oma's. En welk ja, doe. Ja, om te kijken hoe het met ze gaat. En, en soms kom je ze tegen in het ziekenhuis. En soms hoor je via de mevrouw van de begraafplaats hoe het met ze gaat. Uh, dus die contacten die zijn er nog wel, ja. ja Wat neemt u zoiets dan ook zeg maar mee naar huis? Als je zoiets zo dichtbij meemaakt, komt dat in uw privéleven terecht? Ja, dat, dat komt in dat geval uh, heel sterk in mijn privéleven. Omdat mijn uh, echtgenote toen ernstig ziek was, die had kanker. Die is twee jaar geleden overleden. En ik herinner me heel goed dat ik het, uh, de melding kreeg van de politie... En toen waren er eigenlijk al gauw vijf slachtoffers. Ook een vriendin was vermoord in Bavel, in Brabant. Uh, dus snel vijf doden. Alleen die verbanden mocht je nog niet gelijk leggen van het Obama-ministerie. En ik had net mijn eigen echtgenote naar de chemotherapie gebracht. En dan weet je dat zij probeert in leven te blijven. En dan heb je toch te maken met dat indringende feit van vijf slachtoffers. Vreselijk. Ja, dat zijn. Um, in dringende moment. Ja. Ja. Want dan ga ik even terug naar Wouter Jong... die burgemeesters traint om om te gaan met dit soort situaties. Hoe kun je een burgemeester hierop voorbereiden? Het, het, je kunt niet zeggen, van je moet, je moet je erop voorbereiden. Het is geen burgemeesterschool, om het zo te zeggen. Alleen wat ik wel zie, is dat burgemeesters heel snel terugvallen... wel op hun empathische kant. He, bedoel, een burgemeester heeft natuurlijk daar wel van nature affiniteit mee. Bedoel, anders word je geen burgemeester. De burgervader. He. Ja, die burgervaderrol, burgermoederrol. Dus dat is wel iets wat ook heel dicht bij die burgemeesters ligt. Dus intuïtief gaat het daarin eigenlijk ook wel, wel heel vaak goed. Maar je ziet, als je een burgemeester vraagt... He, die, die uh, op het eind van zijn carrière stopt... en van wat zijn nou de momenten van je carrière die zijn bijgebleven zijn het heel vaak juist de crisis en de rampen die eruit springen. Dat zijn uiteindelijk altijd wel de momenten geweest... die er ook voor een burgemeester ertoe doen. Maar wat kunt u ze leren om dit aan te kunnen? Want het is nogal wat. Uh, t, ja, t, dat is heel erg afhankelijk weer van, van het typische situatie. Maar goed, ik, ik heb toen ook wel contact gehad met Antoine. en ja, Je kijkt naar andere gezinsdrama's. van. Wat zijn daar nou parallellen uit die je kun, kunt meegeven? En, Noem dan moet voorbeeld je altijd... dan? Nou, bijvoorbeeld dat die balans inderdaad hè, tussen wat, wat het collectief losmaakt. En dat is in de ene wijk heel anders dan in een andere wijk. Hè. Als je een gezinsdrama in een wijk plaatsvindt waar heel veel sociale cohesie is... en die mensen heel actief zijn met de kerk en de school en, en de sportclub... heeft het al een hele andere impact dan wanneer ze veel minder, eh, minder actief zijn. Maar goed, en voor je het weet, dan wordt het zo collectief... dat inderdaad dat, dat individu, de direct nabestaanden... dat dat bijna ondersneeuwt en dat die het idee hebben van... Hè, het collectief gaat met onze, onze rouw, die, die kapen onze rouw. Ja, dus u om, nou, leert de burgemeester daar dan, je in inderdaad te eens even langs bij die, bij die oma's. Ja, nou dat zou dan zo'n advies kunnen zijn om daarin inderdaad die balans te, te houden. en nou, In dit geval denk ik dat eh, het team in, in Zwijndrecht heeft toen zelf dat zo ervaren. En dat zijn dan ook weer lessen die ik dan vervolgens weer meegeef. In, in andere situaties. En dan hoeft het niet eens zo per definitie weer met een gezinsdrama te zijn, maar datzelfde speelt natuurlijk ook met een, een alve aan de Rijn, waarbij het ook landelijk impact heeft. In Alve aan de Rijn heeft het impact, maar ook gewoon bij de gezinnen van die ondernemers en van de mensen. Ja, want we hoorden net ook uh, als we het over Zwijndrecht hebben, die chemische uh, brand in Kijfhoek. Dat was, ik geloof, anderhalve week nadat we die hele grote ramp hadden gehad uh, bij de Moerdijk. Ja. Uh, dat is een heel ander type crisis, want neemt u ons eens mee daar naartoe. Ik bedoel, wat, wat, wat wordt er dan van een burgemeester verwacht? Ja, het is een groot rangeerterrein. Ik denk het grootste van Europa met heel veel beweging van gevaarlijke stoffen. Waar we ook best wel lange tijd als gemeente huiverig voor zijn. Dus een tijd geleden hebben we ze een aanwijzing gegeven. De burgemeester heeft aanwijzing gegeven in de richting van ProRail. De beheerder, wij willen daar bedrijfsbrand weer. Um, daar waren ze erg op tegen. Het kost veel geld. Donderdag, bezwaarschriftencommissie in de gemeente. Wij willen geen bedrijfsbrand weer. Een vrijdag dit incident... En wat doet u dan? Hoe neemt u ons eens mee? Ik bedoel, wat, dan wordt u gebeld en dan zegt er iemand... Ja, er wordt, je wordt gebeld. Normaal gesproken wordt je gebeld door de meldkamer. Er is een incident. U moet zich voorbereiden op een bepaalde fase van het incident. Grip 2, grip 3. Um, en dan komt de burgemeester in actie. Ik ben al eerder gebeld door de brandweercommandant... Uh, die ook zag in de verte dat er vlammen waren op Keijfhoek, op dat raseerterrein. Nog nooit eerder gebeurd... Uh, en dan weet je al van, nou, dat, dat gaat niet goed. Dit is echt heel ernstig. Dus we zijn alvast naar de ruimte gegaan waar we als rampenstaf bij elkaar komen. waren nog niet compleet. En dan wil je weten om welke gevaarlijke stoffen het gaat. Eigenlijk moet dat het operationeel team doen in onze regiostad, dat is Dordrecht. Ja, want we moeten compleet... weten waar de bevolking aan wordt blootgesteld. Exact. En uh, ik herinner me dat er een officier kwam met zo'n boek... met uh, nummers van gevaarlijke stoffen. En die zei, het is zwavelkoolstof koolstof. En dat schijnt een zeer toxische stof te zijn, zeer giftig. Uh, waar mensen echt uh, ja, direct dood van kunnen zijn. Um, en wat en doet ik, u dan? Nou, op dat moment was je nog niet compleet. Uh, wij waren wel heel snel al in actie. De directeur van de veiligheidsregio belde mij op... En ik herinner me dat ik zei, ja, als jij iemand weet die die knoppen kan bedienen van die sirenes... dan doe je ze maar vast aan, want dit gaat niet goed. Wat, want niemand wist hoe dat moest, die knoppen bedienen van je de sirenes? Jawel, normaal gesproken gaat het allemaal volgens een bepaalde procedure. Ja. Maar de melding was, het is een zwaar toxische stof. Um, je zag behoorlijke uh, vlammen. Uh, iedereen was daar behoorlijk van onder indruk. Brandweer kon er niet bij komen, de afstand was te groot. Um, later bleek het ethanol te zijn, dus het was alcohol wat schoon opbrandde... Het stond wel in die trein, die gevaarlijke stof, maar helemaal vooraan en achteraan. Nou, en dan geef je de boel ook weer terug aan de operatie. En eigenlijk moet ik dit niet doen, moeten dat de mensen doen... die in het regionaal operationeel team zitten. Maar is het dan moeilijk om rustig te blijven? Want ik kan me voorstellen, ja. als het zo'n enorm eng stopje zou kunnen zijn... met alle gevolgen van dien, hoe bewaart u dan uw kalmte? Ja, je hebt op dat moment um, adviezen nodig van een organisatie... die, omdat je er heel snel was, nog niet is adrenaline, dat, dat spuit door je bloed, maar je blijft wel kalm. En je denkt heel ver vooruit. Je denkt vooruit in de zin van, wat kan er gebeuren? Wat is de volgende stap? En um, ja, voor een deel moet je, het echt, moet je echt het vertrouwen hebben... in je brandweermensen die uh, bepaalde keuzes maken... om daar naar die plek toe te gaan en misschien ook geen afstand te bewaren. Het was wel het moment dat ik als burgemeester ook echt bang ben geweest. Ja, omdat je leert dat zo'n ketelwagon zo'n tankwagen op het spoor na een bepaalde tijd kan ontploffen. Dat noemen ze een warme bleffie. Dan ontploft die en dan krijg je een ketenreactie. Dan, gaat... dan zou zo'n heel terrein de lucht in kunnen gaan. En ze waren al erg lang bij dat incident. Ze moesten ook uh, 23 treinstellen overklimmen, doorheen klimmen. Um, en ja, dat vuur ging maar niet uit. En er stond een LPG-trein naast... Uh, niet vol, maar ook niet gereinigd. Dus u zou heel snel kunnen ontploffen. Dat was uw angst? Dat was niet alleen mijn angst, maar ook van de brandweercommandant. Ik herinner me ook dat hij letterlijk zei... als dit misgaat, dan hebben wij de hele week een hoop begrafenissen met korpseer. Maar dan had ik waarschijnlijk hier niet meer gezeten als burgemeester. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruyck. En met twee gasten vandaag. We praten over burgemeesters in crisistijd. We weten natuurlijk veel over haren... maar er zijn natuurlijk heel veel burgemeesters die met crisis te maken hebben. Bijvoorbeeld Antoine Scholte uit Zwijndrecht. Hij is de gast. En Wouter Jong is er ook. Hij geeft burgemeesters les in hoe te handelen in crisistijd. En Wouter Jong, om dan toch maar even terug te komen op die social media... want dat is natuurlijk wat uh, ja, de afgelopen week ook constant uh, naar voren kwam... want daar begon het eigenlijk allemaal mee... Is dat iets wat u ook al bij uw lessen uh, heeft ingebracht? Of was dit ook iets wat u overviel? Nee, nee, social media dat, dat is echt iets van de, van de laatste jaren al wel. En het, het heeft hele mooie kanten ook. Dat moet ik ook zeker zeggen bij crisis. Omdat het een hele goede sfeerbeeld geeft van hoe gaat de buitenwereld met deze crisis om. Je kunt zeg maar goed temperaturen. Hè, zeker bij een wat meer emotioneel beladen crisis. Hè, is, er, is er angst? Of, of zijn, mensen, hè, zijn er veel vragen die, die mensen beantwoord ja, willen? hebben? De je uithalen. kunt er informatie uithalen. Ja, je kunt er heel veel informatie uithalen. Waarbij jij dan weer in een crisisteam kunt zeggen: van oké, okay, welke informatie zetten we er tegenover? Is alles wat we naar buiten toe brengen, is dat ook helder? Of zijn er, levert het toch weer nieuwe vragen op? Dus het, Wat dat betreft zet het ook een heleboel in gang juist in die crisiscommunicatie. Ja, dan, ga, dan ga ik heel even naar de burgemeester van Zwijndrecht. U heeft allebei de kanten meegemaakt, geloof ik. Hè? Van de negatieve kant van social media. Omdat er op een gegeven moment een Twitterbericht in omloop was. Uh, nou, Vertelt u het zelf maar. Ja, dat was met, met Moerdijk. Onze meid had daar niet heel veel last van. Je rook alleen die, die, die stank. En er werd getwitterd door iemand... Dat de gemeente weinig ontruimd zou gaan worden, dat werd overgenomen door een niet publieke omroep SBS 6 En tot mijn grote verbazing is dat ook overgenomen door de rampenzender Omroep Brabant. En, um, toen was dek van de Dam. Toen was dek van de Dam. Um, uh, gelukkig viel dat wel mee, want dat is ook vrij snel naar alle telefoontjes weer rechtgezet. Ja, dit is een misverstand. Het kan niet de bedoeling zijn. Ik zat niet eens in de rampenstaf, want het betrof niet echt de gemeente Zwijndrecht. Nee, want even voor de duidelijkheid, wat was de tweet dan? Wat werd er gezegd? De tweet was, uh, binnen nu en enkele ogenblikken zal de gemeente Zwijnrecht ontruimd worden. Ja, ja, en dat klopte dus niet? Dat klopt absoluut niet. Dat dus. is dus inderdaad geen één, uh... de, de, de negatieve kant van ja. social media, maar u heeft het ook positief kunnen inzetten. Ja, we hebben uh, bij dat incident op het rangeerterrein hebben twee dingen gedaan... We hebben heel actief hebben wij de, de media gevolgd, het, het internet gevolgd en alle verkeerde berichten die hebben wij recht gezet door middel van een eigen Twitter-account. We hebben een eigen Twitter-account geopend, Brandkeijfhoek. Dat werd ook gekoppeld aan onze website, dus mensen konden zien: van nou ja, dat is een legitiem Twitter-account van de gemeente Zwijndrecht. En zogenaamd ging ik twitteren. Ik heb daar geen tijd voor, maar mensen in het operationeel team in Dordrecht die konden zelfstandig twitteren, alsof ik daar aan het twitteren was. En dat was dan de burgemeester die allerlei informatie gaf. En wat voor effect had dat dan? Een, een zeer positief effect. Er was iemand die twitterde, ja, de sirenes zijn afgegaan. En wij konden zeggen, nee, er zijn geen sirenes afgegaan, dat is niet nodig... want het is een schone brand, doen we geen ramen en deuren dicht. Iemand zei, we zitten in rampenfase 4, gripfase 4. Wij konden zeggen, nee, het is gripfase grip 3. En wat je vroeger ook wel eens had, is dat de, de brandweer, met de, of de, de, brand, de, de politie met de megafoon, mensen van een bepaald viaduct af wilde halen. Want die stonden erg dicht bij de brand. We hebben dat getwitterd. Ja, en iedereen heeft zo'n telefoontje en ziet dat Twitterbericht. En ze waren heel snel van het viaduct af. Dus je moet ook zelf gebruik maken in zo'n situatie van de sociale media. Ja. En niet alleen die sociale media over je heen laten komen. Nee, Wouter Jong, u uh, geeft les aan burgemeesters. Mm. Dit, dit is zoals het moet zijn, denk ik. Hè? Ja, nee. wat dat betreft is inderdaad de brand in Kijfhoek en de manier waarop de gemeente daarmee omging... Met, met het inzetten van social media om de buitenwereld goed te informeren. En ook gewoon met hele regelmatige intervallen. Niet van, we hebben nu een bericht en over twee uur bent u weer aan de beurt. Nee. Gewoon echt stelselmatig elke tien minuten, bij wijze van spreken... En daarin eigenlijk continue open lijn met die buitenwereld. Dat, dat is een goed voorbeeld wat ik inderdaad altijd mee, meegeef. Maar is dat in Haar ook gebeurd? In Haar heeft de eerste vanuit de gemeente is er ook, ook ja, getwitterd... over wat er, wat er was ingezet en, en instructies. Ja, want dat hoort tegenwoordig bij de moderne crisisbeheersing. Ja, dat, dat hoort erbij, maar het, is ook, het gaat twee kanten op. Je hele bevolking die, die leest dit mee en wil weten wat er aan de hand is. Iedereen is natuurlijk toch op zoek naar, naar nieuws. Nou ja, en, en Van de journalisten zit 100% zit op, uh, op Twitter. Dus ja, bedoel, je hebt ook meteen wel je impact als je dat middel inzet. Ja. Dus ja, de, daar is het is een prima mogelijkheid voor. En, ja. Nog even iets wat vandaag in het nieuws was, want dat moeten we niet vergeten. Dat uh, hoorde ik vanmiddag op uh, Radio 1. Dat was burgemeester Smit van Old Amt in Oost-Groningen. Zijn gemeente heeft uh, te maken met een groot aantal branden. Dan wordt er natuurlijk door de gemeenschap al gauw gezegd... Uh, nou, misschien is er een pyromaan actief, het gaat om 16 branden. En de burgemeester zei er het volgende over vandaag op Radio 1. Uh, ik heb gemerkt burgemeester dat er veel uh, onrust uh, onder mijn bewoners is... En uh, mijn prioriteit gaat uit naar mijn inwoners om te zorgen dat we dit uh, ja, kunnen stoppen. En uiteraard heb ik ook al even een collega ja, contact gehaald met mijn uh, collega van, uh, van Loppersen waar het zand onder valt Om ja, ook die ervaringen te wisselen. Hetzelfde geldt voor de collega van Veendam die een paar jaar geleden ook uh, een, een groot andere brand hebben gehad. Dus we proberen ook alle ervaringen die er in de regio zijn ook uh, te benutten om te zorgen dat we dit, uh, dit stoppen. Dus we gaan het hele uh, scala aan mogelijkheden uh, uit de kast trekken. Want nogmaals, en ik blijf mezelf herhalen, maar dit moet echt ophouden. Ja, dat was burgemeester Smit, dus van Old Amt in Roonst-Groningen. Wat vindt u van wat hij zegt? Nee, nou ja, dat, dat is ook eigenlijk ja, het schoolvoorbeeld hoe, uh, hoe het moet. He, je moet niet zelf het wiel gaan proberen uit te vinden... maar dan kijken bij de buren, nou, zoals dan hier in Veendam. Ik heb begrepen dat er nu ook een noodverordening is afgekondigd... in, uh, in Winschoten, het gebied waar het dan met name om gaat. Nou, ook gekeken, naar nou, hoe is dat in Veendam destijds... toen daar een brandstichter uh, tijdlang heeft huisgehouden... hoe is dat toen gegaan? Dus nu een noodverordening waarbij ook een mogelijkheid is... om mensen preventief te fouilleren. Dus hè, als je niet een goede reden hebt om daar rond te lopen... en je hebt brandbare spullen bij je... Nou, dan, dan heb je dus nu ook echt wat uit te leggen in Winschoten. Dus, ja. Nou ja, daarin. ja, je probeert van elkaar. En, en het is nooit één op één dat je zegt van deze les uit die crisis kan ik nu meteen toepassen. Maar het is vaak een mengeling van nou, een les uit Vindam en een les uit Alkmaar, een les uit het zand, en een les uit Terneuzen bij wijze van spreken. Dat gooi je in de blender en dan zeggen van nou volgens mij is dat in deze situatie zou je hier wat, uh, wat mee moeten doen. Ja, want burgemeester Scholten van Zwijndrecht, is dit inderdaad goed wat hij doet op Radio 1 dit verhaal houden? Ja, absoluut. Wij... Uh, vraag ook nadrukkelijk aan het genootschap van burgemeesters. Kom er nou bij als wij een crisis hebben. Um, omdat wij als Nederland te klein zijn. En gelukkig ook als gemeente maken wij dit soort zaken niet vaak mee. Maar je kunt nu wat uit de kast halen. Van ervaring van andere gemeenten. Bij het bestrijden van een ramp of een crisis. En um, nou, dat betekent ook dat mijn buurman een soort vliegende kiep is. En bij gemeente komt om zijn ervaringen. Te geven die hij heeft opgedaan aan andere gemeenten. Dus ik herinner me dat we hem gevraagd hebben. kom erbij bij dat familiedrama. Nou, daar was nog geen draaiboek van. Maar alle draaiboeken liggen nu bij het Genootschap van Burgemeesters. en kunnen bij alle andere gemeenten worden ingezet. Ja, ja. maar. Ja, dus dan... Zo doen wij dus ook in, in Zwijndrecht. We hebben natuurlijk ook zelf weer eigen lessen opgedaan. Bijvoorbeeld van die bijeenkomst voor de buurt. die s'avonds in de kerk was georganiseerd. Nou, daar neem ik ook weer lessen uit mee. waarvan ik dan de volgende keer denk: van nou, dan ja. is dat het goede om in ieder geval ook achter de hand te houden. Maar je kunt je gek genoeg natuurlijk niet op alles altijd voorbereiden, denk ik dan nog wel. Nee, je moet, je moet echt improviseren. En wat er ook bij komt kijken is gewoon gezond boerenverstand. Je moet ook een beetje intuïtief aanvoelen uh, wat je moet doen. Um, en ook niet al te bang zijn, soms ook echt besluiten nemen. En ja, je weet altijd dat je na die tijd verantwoording moet afleggen aan de gemeenteraad. Bij elke ramp en crisis, hè, dat staat ook in de wet. Maar dat gaat meestal ook altijd goed. Um, in zo'n situatie kun je een heleboel moet je ook niet altijd kijken naar wat ik nou volgens de wet zou mogen en kunnen. Je moet gewoon doen op dat moment. Ja. En heel veel oefenen. En niet denken dat je als burgemeester allemaal alleen moet kunnen. Je moet maar ook oefenen, je wethouders... Waar, waar, waar, wat je dat? Nou, er zijn heel veel rampoefeningen in Nederland. Uh, wij, wij wonen dan zelf, ik ben zelf burgemeester... in een, in een wat ja, gemeente met een verhoogd risico. Dan moet je ook met elkaar gaan oefenen. Dat je en ook... ik ben nu toevallig hier. Maar ik zou wel willen dat mijn wethouder hetzelfde zou kunnen wat ik uh, kan. Ja, Wouter Jong? Nou ja, en, en ook dat je de partners kent. Hè? Dat je weet dat je de hoofdofficier kent, dat je, dat je alle partners die allemaal hun eigen rol hebben binnen zo'n crisis... Het, het is niet alleen altijd de gemeente... maar er zijn ook andere partijen die erbij komen... Uh, dat je elkaar kent en dat je een beetje weet hoe, uh, hoe je erin zit... als je elkaar dan later nog in een crisis tegenkomt. Dus daarin is dat, dat oefenen absoluut een, een hele belangrijke. Ja, en heeft u wel eens uh, in zo'n crisis gezeten en heeft u gedacht... dit gaat me mijn kop kosten als ik het fout af, uh, afhandel? Nee, op zo'n moment nooit. Nee, Op zo'n moment moet je echt, echt handelen. Nee dat, nee, dat heb ik ook niet hoeven meemaken. Nee, gelukkig niet. Ja. En, en ook een uitstekende organisatie die achter je staat en die het werk doet. Want je bent maar één radertje in die hele organisatie natuurlijk. Ja. Ja. En dan komt er altijd zo'n onderzoek, hè? net zoals nu in haren, uh, door uh, ex-burgemeester van Amsterdam, uh, Cohen. Uh, is dat belangrijk? Ja, omdat je uiteindelijk wel weer ook hier lessen in wil. Uh, wil naar boven wil halen waar anderen ook weer hun voordeel mee, uh, mee kunnen doen. Ja, nou, en waar en u dan bedoel, weer les en, over ik ik kan geven. Ja, maar goed, maar ik vind het ook een onderdeel van je publieke verantwoording. Want je, je zet noodbevoegdheden in en je neemt beslissingen op vrij cruciale momenten. Je, op dat moment ben je niet bezig met die verantwoording. Maar ja, het komt allemaal wel bij die burgemeester. Die gaat er ook daadwerkelijk ergens over. Die moet bepalen van gaat die trein stoppen in Haar... of laat hem doorrijden naar Groningen waar eigenlijk geen politie is... omdat alle politie in Haar staat. Nou, dat is een, een duivels dilemma bijna. Voor allebei is wat te zeggen. Nou, hoe ben je daarmee omgegaan? En laat een ander dan inderdaad maar oordelen... Uh, ja. een, een oordeel overvellen. En de, de gemeenteraad van Haar moet dan vervolgens daar, daar ook weer zijn conclusies uit uh, trekken. Nou, we zullen afwachten wat daaruit komt. Mag ik u beiden bedanken voor uw komst naar twee dingen. Antoine Scholte uit Zwijnbrecht, burgemeester. Over een maand wordt hij de burgemeester van Venlo. Moet ik er nog even bij zeggen. Als Haar Majesteit het goed vindt. <lacht> dan weet u dat nog niet. Formeel ben je nog niet benoemd. Hè? Je bent aangewezen door de gemeenteraad. Voorgedragen. Ja, ah, ja. voorgedragen. Okay, ja. Dus dat moeten we nog even afwachten. Zeker. Nou, Daar hopen we dan het beste van voor u. En Wouter Jong was ook te gast. En hij werkt bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. En leert burgemeesters hoe te handelen in crisistijd. Goed, dat was het. Ga naar onze website voor reacties en meer informatie. En zo dadelijk op deze zender BNN Today. Willemijn Veenhoven, wat hebben jullie vandaag? Wij vieren de verjaardag van Google. Google bestaat 15 jaar. Nou ja, dat het een ongelooflijk uh, impact op ons, op ons leven heeft, dat weten we allemaal wel. Maar het gaat nog veel verder dan je denkt. Daar hebben we het zo meteen over. En daar ben ik heel blij mee. Nasreddin Shar is hier. Die acteur die vorig jaar die beroemde speech heet, heet, hield toen hij zijn gouden kalf kreeg. Hij heeft een ongelooflijk jaar achter de rug. En we kijken terug op zijn carrière het afgelopen jaar. Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Martijn Huis. Radio 1.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 De eigenaren zeggen dat ze niet anders meer kunnen. De keten ziet een financiële problemen. Volgens de directie wil de bank geen krediet meer geven. En voor het centrum van Winschoten geldt sinds vanavond een noodverordening. Die blijft vier weken van kracht. De burgemeester hoopt een eind te maken aan de brandstichtingen in Winschoten. Afgelopen nacht was de zestiende brand in korte tijd. Met de noodverordening kan de politie preventief fouilleren. En dat was het. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 2 oktober. 3 over half. 2 over half negen. Goedenavond. Nazrin die won vorig jaar een gouden kal voor beste acteur. Nou, deze week worden de kalveren weer uitgereikt. Je weet het. En Nazrin is zometeen hier om de favorieten met je door te nemen. En hij gaat ook gouden kalveren uitreiken aan zijn eigen jaar. Want het was voor hem een bijzonder jaar dit jaar. En we volgen het debat in Den Haag. Um, daar wordt de begroting besproken. Nou, dat debat is alweer afgelopen. En het algemene financiële beschouwingen die gaan morgen door. Wij beginnen zometeen met het nieuws uit Frankrijk over de moord op twee tieners. Daar zijn weer wat nieuwe feiten boven tafel gekomen. Wil je ons uh, meekijken? Dat kan natuurlijk via radio1.nl. Dan klik je op de webcam en daar zie je Luc. Hoi Luc. Hi, Hi goedemorgen. Wat gaan we doen, Luc? <laughs> Ik ben net wakker. Nee hoor. Ik <laughs> ben <Nee>, net wakker. <laughs> uh, wat gaan we doen? Oh ja. ja, mannetjes en vrouwtjes in Den Haag die aan het debatteren zijn over een deel van het akkoord. Tenminste, dat debat is al afgelopen. Hoor je ze meteen alles over. Verder put Dexelgate in Velp en de brandstichter van Oldham. Ik wie voort? <laughs> Als je de nooit zit, is vast niet veilig op bergen, Angst daar dus, hè, in uh, Winschoten. Er is ook een noodverordering. Als je nu over straat loopt, dan kan je dus worden gefouilleerd. Zometeen meer na 9 uur. Robert Weder, is hier natuurlijk voor de sport. En er is nogal wat voetbal, dat gaan we allemaal volgen hier. Ja, maar ja, er is misschien ja. nog wel wat sport sportnieuws. Ja, zeker, want uh, bondscoach Paul van Ars heeft zijn contract bij de Hockeybond verlengd. De Nationale Mannenploeg blijft tot en met het WK van 2014 onder de hoede van Van Ars. Of ze het nou leuk vinden of niet.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 Op de Olympische Spelen haalde de Nederlandse hockeymannen zilver. Dat weten we nog bij de volgende spelen in Rio de Janeiro. Hoopt Van As er overigens ook nog bij te zijn. Voor Max Caldas geldt dat sowieso. Hij heeft zijn contract bij de vrouwen verlengd tot en met die spelen van 2016. En dan ja, de Champions League. Daarin speelt Barcelona vanavond in Portugal. De Spaanse ploeg speelt tegen Benfica. Frank Wielaert gaat die wedstrijd voor ons volgen. Mogen wij zeggen dat dit een kraker is, Frank? Dit uh, mag je gerust een kraker noemen, ja. Een oude grootmacht. Ja, eigenlijk twee oude grootmachten natuurlijk die uh, nu Barcelona ontvangt. Maar uh, Benfica is op zichzelf ook een grootmacht. Bijvoorbeeld hebben ze onderling wel eens een Europa Cup 1 finale gespeeld. Dat was alweer in 1961, zo lang geleden. Toen nog won Benfica. Dat is overigens de laatste keer dat ze de twee luiken... of de onderlinge confrontaties winnend hebben afgesloten. Maar daarmee wel dus een Europa Cup 1 op de naam geschreven. Nu, deze nieuwe editie, mag je zeggen dat Barcelona ook op bezoek... bij bij andere ploegen, ook al hebben ze uh, moeite om die wedstrijden te winnen de laatste jaren in de Champions League. Toch weer gewoon de favoriet is tegen uh, Benfica. Dat elftal waarin geen Portugees in de basis staat. Dat is al jaren zo en ook nu is dat niet anders. Louis Sau is geschorst. Hij is het hart van het elftal. In de voorbereiding van het seizoen uh, uh, maakte die een obstructie tegenover een scheidsrechter nogal hard. De scheidsrechter ging namelijk knock-out en dus is Louis Sao twee maanden geschorst mag hij niet meedoen. En bij Barcelona zijn er ook een aantal mensen niet bij. Pique is geblesseerd. Adriano en Iniesta komen terug van een blessure. Zij beginnen beiden op de bank. De voetballer van het jaar dus. Iniesta op de bank beginnend. Wel erbij is Puyol. Hij heeft twee weken geleden een probleem gehad met zijn kruisband. Toen dacht iedereen, nou als hij er over een maand weer bij is, dan zijn we er blij mee. Twee weken later staat hij gewoon in de basis tegen Benfica. En bij Benfica, Ola John, niet bij de selectie. Voormalig FC Twente. Dan zijn we qua uh, spel uh, spelers in ieder geval weer een beetje op de hoogte. En uh, mogen we natuurlijk verwachten dat de ploeg van Tita, Filo, Tito Filonova... In, bij Benfica normaal gesproken in de groep G gaat winnen. Kan ik je alvast een uitslag geven ook. Want in Rusland wordt altijd vroeg gespeeld in de Champions League. Spartak Moskou tegen Celtic. Daar wonnen de schotten in de laatste minuut met 3-2. Oké, okay, nou, laten we eens even kijken of dat klopt. In het matchcenter met Andy Houtkamp. <laughs> <laughs> <laughs> well, Andy, ik, uh, ik... ik laat het verder ook aan Frank over. Ja, nee, ik mis mijn woesje. Ja, ik, ik, ik, die... uh, ik wil de woesje even horen, graag. Uh, zonder woesje, oh. geen kijken. Ja. ja, daar is het waar ja, hey, ja, We kunnen beginnen. Die, kom erin, jongen. Even die uitslag in Spartak-Moskou, dat klopt. Uh, het is 3-2 voor Celtic geworden. Dat is nog wel verrassend. Ja. Uh, het Demi de Zeeuw bij Spartak-Moskou. Een van de laatste minuten was het Celtic met Samaras. Ex-Herenveen, die schoorde. Dat was uh, knap. Goed, verder uh, uh, nog uh, Nederlanders in actie die we moeten volgen. Van Persie denk ik gelijk aan natuurlijk. Die uh, speelt inderdaad met Manchester United uit tegen Kloes. Uh, altijd uh, moeilijke Kloes. Uh, Galatasaray speelt met Nordin Amrabat Die kennen we nog van PSV tegen Sporting Braga. Nee. Geen Arjen Robben bij Bayern München uit bij Baat En we hebben noord tegen Chelsea. En daar speelt wel een John. In dit geval Joshua John staat in de basis. En we hebben een Nederlandse scheidsrechter Bas Nijhuis bij Juve Juventus tegen Shakhtar En Andy, wat zit ze nou weer te lachen daar achter je? Ja, ik heb Dione. Tuurlijk, wie <laughs> anders? Die herken ik ook uit duizenden. <laughs> ah, gezellig toch? Gezellig. Goed, vanaf kwart voor negen meer dus van Andy en van Frank. Ja, zeker. Dankjewel Robert.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 De titelsong van de nieuwe James Bond film, Skyfall, die is ook gezongen door Adele. Die is uitgelekt vandaag. Was nog niet de bedoeling, is wel gebeurd. Staat op onze Facebookpagina facebook.com/slash Today. Officieel komt die pas vrijdag uit om precies te zijn om 7 over 12. En dat is dan precies 50 jaar na de eerste James Bond film. Radio 1, BNN Today. Frankrijk is in de ban van twee zeer brute moorden in Grenoble. Twee jongens die probeerden hun broertjes te beschermen... en die werden door een groep van 15 man vermoord... met honkbalknuppels, messen en houwelen. Eveline Belsma is correspondent voor De Telegraaf vanuit Parijs. Eveline, de stille tocht is net klaar. Was het indrukwekkend? Ja, en er was ook ontzettend veel animo voor. Volgens uh, de laatste berichten hebben zo'n 10.000 mensen meegelopen. Mm -hmm. Allemaal in het wit gekleed en ook met een t-shirt aan... met daarop die twee jongens, Kevin en Sofiane. Ja. Vertel nog even in het kort wat er nou precies gebeurd is met Kevin en Sofiane. Nou, het lijkt erop dat zij uh, hun broertjes hebben willen beschermen. Die uh, kwamen vrijdagmiddag uit school en die hebben toen blijkbaar uh, op de verkeerde manier gekeken naar een ander groepje jongens. Nou, dat kwam toen al wel een beetje tot een opstootje. En uh, nou ja, die, groep, die twee groepen hebben elkaar s'avonds uh, in de voorstad Eschirol... bij het uh, Parc Villeneuve uh, weer ontmoet, om een uur of negen. En dat gaat dus om de woordjes van Kevin en Sofiane. Kevin en Sofiane waren daar ook bij. En ja, die andere groep die kwam met vijftien man, maar die kwam gewoon ja, uh, praktisch volledig uh, bewapend. Inderdaad, met messen, ook met een luchtbux, hamers, houwelen, Ja, alsof ze de schuur van hun vader hadden. Hadden leeggehaald. Ja. Nou, en uiteindelijk heeft al het geweld zich uh, gericht op, uh, op Kevin en Sofian. Kevin is acht, uur, acht keer gestoken, maar Sofian dertig keer. En uh, de een is onderweg naar het ziekenhuis uh, overleden en de ander uh, zaterdagochtend vroeg. Mm. En die twee broertjes, daar is niks mee aan de hand? Nee, dit zijn uh, Kevin en Sofian zijn de enige uh, dodelijke ja. slachtoffers. Ja. Er zijn al heel veel verdachten opgepakt hè? Ja, vanochtend in uh, alle vroeg is politie uitgerukt. Er zijn twaalf uh, mensen opgepakt. Uh, Acht daarvan uh, waren geen liefertjes, waren al bekend bij de politie. Uh, vanwege diefstal met geweld, maar ook uh, openlijke geweldplegingen met wapens. Er zaten twee, uh, twee minderjarigen bij van 17 jaar. Er zaten ook twee uh, militairen tussen, twee broertjes. En uh, geruchten gaan dat ook hun moeder is uh, opgepakt. Meer oh. weet ik daar op dit moment ook niet over. Ja, het is een heel bizar verhaal. Maar die was er ook bij, bij die groep? Dat weet ja, je dat niet. Is, uh, dat is niet duidelijk. Nee. Nee, nee, maar zij zou wel ook tot. Uh, ...gearresteerden behoren. En de, de politie verwacht heel veel van die twee militairen... ...die de aanstichters lijken van het geweld. Uh, die hebben nog niks willen zeggen vandaag. Die hebben gezegd, wij bewaren ons verhaal voor de rechter. Nou, ze worden morgen voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Ja. En uh, ook de rest, uh, iedereen heeft ontkend. Even, um, president François Hollande, die is er al geweest... Hè? ...die is persoonlijk polshoogte komen nemen... Om, ja, eigenlijk ...om de boel een beetje te kalmeren en te luisteren naar de bevolking. En dan hoorde je onder andere dit... Het is niet zo dat hij is gestorven voor niets. Hij wil de verandert in Grenoble. Het is geworden in Texas. We zijn woon, meneer de president. Ik heb voor u gestemd. Nou, ze hebben het recht op de veiligheid. Dat is wat ik ben gekomen. Ja, een dame die schreeuwt naar Hollande. U moet iets doen. Het is hier Texas geworden. We hebben allemaal op u gestemd. Doe iets. En dan zegt Hollande op het einde dat hij belooft de daders te vinden. Dit gebeurt in een buurt in Grenoble waar wel vaker dingen gebeuren. Het is niet een hele fijne buurt. Nee, het is, er niet, uh, het is er niet heel erg uh, uh, gezellig. Al sinds de zomer van 2010 eigenlijk niet is er een aantal uh, voorvallen uh, geweest. Waarbij een, uh, een uh, inbreker is, uh, ja, ook... Uh, ja, is neergeschoten door de, door de politie. Mm -hmm. Ook later is nog een buurtbewoner uh, bij een of ander opstootje om het leven gekomen. Dat heeft heel veel voeding gewekt. Uh, nou ja, daar zijn weer andere opstootjes, volgden daarop. En uh, nou ja, de mensen hebben het gevoel dat ze, dat ze niet veilig zijn, dat de politie niet doet. Dat hoorde die, uh, hoor die vrouw daarnet ook uh, zeggen. Inmiddels is dit gebied wel benoemd tot een van de veiligheidszones door de minister van Binnenlandse Zaken, Manuel Vals. Dus het is wel een aandachtsgebied uh, nu, ja. maar. Nee, gezellig is het er niet. Hey. Even tot slot, er zijn dus een aantal verdachten opgepakt. Er zijn er ook nog een aantal op de vlucht. Nou, dus er zijn inderdaad nog op zoek naar de laatste drie. Dat zijn ook gelijk de meest gewelddadige, Degene die voor nog wel zwaardere delicten met justitie in aanraking zijn geweest. En ja, die zouden inderdaad die groep van 15 compleet maken. Als ja. die ook zijn opgepakt. Goed, dat nieuws brengen wij als zodra dat het zover is. Dankjewel Eveline Belsma van de Telegraaf. Kameradje Pieter Derks die neemt zoals iedere dinsdag de week met je door. En natuurlijk hoor je hier ook wat er gebeurt op de velden bij de Champions League. Zometeen gaan we daar naartoe, naar die wedstrijden. En heb je de soundtrack, ik had het net er al even over, van de nieuwe James Bond film al gehoord? Nee, nou ga even naar onze facebook.com/slash Today. Daar vind je hem. Ja, gaan we door met Google. We kunnen het ons niet meer voorstellen, maar er was ooit in een heel ver grijs verleden een uh, leven zonder Google. Nou ja, eigenlijk helemaal niet zo ver, Joost Schellevis. Het is maar 15 jaar geleden. Ja, klopt. Het gaat er eigenlijk wel mee. Het 15 jaar geleden is het google.com domein geregistreerd. Ja. Um, even daarvoor bestond het al wel als onderzoeksproject aan de Stanford Universiteit. Um, maar 15 ja. jaar geleden is het beroemde domein inderdaad. Uh, Joos Schellevis, jij bent van de technologie site Tweakers.net. We hebben het over de verjaardag van Google... en wat Google in ons leven betekent... en vooral wat ze nog kunnen gaan betekenen. Um, de, jij zegt net van, van de Stanford University... twee jongens hebben het opgericht. Google, ja. Larry Page, Sergey Brin, Sergey Brin... Um, die begonnen heel klein. Het was niet echt het idee van we gaan eens even de wereld overheersen. Wat ze nu zo bijna doen. Nee, klopt. Ze hadden een uh, nieuw idee voor een zoekalgoritme. Um, die, die, de zoekmachines van destijds, zeg, Yahoo en Alta Vista, die waren uh, vrij slecht eigenlijk. Mm. Uh, tenminste naar nou, de maatstaven van vandaag. En zij hadden een, een vrij briljant algoritme bedacht. Namelijk dat uh, je de, je de uh, relevantie van pagina's, die kon je, kon je afleiden uit het aantal links naar die pagina. En dat is eigenlijk te vergelijken met de manier waarop uh, wetenschappelijke papers uh, worden gemeten. Um, en dat hebben zij dus toegepast op websites. Ja. En dat hebben ze vervolgens uitgebouwd tot een bedrijf. Tot een miljoenenbedrijf. Um, maar een maar in het begin was het, geloof ik, helemaal niet eens de bedoeling dat ze er geld mee zouden verdienen. Nee, klopt. Het is, het is opgericht als, um, um, ja, als, als onderzoeksproject. Maar zoals wel meer projecten van, van uh, dat soort universiteiten. Um, daar wordt dan geld in gestoken op een gegeven moment en dan wordt het een bedrijf. Um, en dat is inderdaad ja. ook gebeurd op... Uh... Ja, een jaar later, een jaar na de registratie van het domein... is het ook echt een bedrijf geworden. Want eerst wilden ze heel schattig nog een stichting ervoor maken. En ja. nu is het ja. natuurlijk een, wat is het, weet ik niet... maar miljarden. Hebben ja, ze, daar zijn, ze zijn nu ook Microsoft voorbij gestreven in, in beurswaarden. Net hè? Vandaag ja, geloof klopt. ik. Ja, uh, ik, ik weet het exacte bedrag niet uit mijn hoofd... maar het uh, is iets van 200 miljard of zo. Dat is ongelooflijk. Ja. Nou weten we natuurlijk dat Google... Um, uh, dat Google weet precies wat ik online doe. Hè? en dat, nou ja, ja. dat uh, Iedereen kent het verhaal, dan passen ze daar de advertenties op aan... op de zoekopdrachten die ik voor in Google. Maar Google heeft ook heel grote invloed op mijn offline leven en op jouw leven en op ieders leven. Hoe, hoe merk je dat? Nou, um, wat, wat Google eigenlijk doet, is, is. en niet alleen Google, maar uh, Google is wel een van de, uh, de, de voor, voorlopers daarin. Is ervoor zorgen dat je eigenlijk nooit meer offline bent. Dat is natuurlijk begonnen met de eerste iPhone. Um, waar mensen altijd een internetverbinding hadden op een gegeven moment. En dat ze overal konden internetten. En dat is um, dat is ook zo met, met Google's besturingssysteem Android. Waardoor je dus eigenlijk overal Google bij je hebt. Dat is ook de voornaamste reden dat ze dat hele besturingssysteem uh, hebben, uh, hebben bedacht. Ze zagen aankomen dat op een gegeven moment... dat mobiele telefonie belangrijker zou worden. Of ja. tenminste meer dan alleen bellen. Dus ook internet op je telefoon. En dat, dat hebben ze... Uh, uitgebouwd tot, tot Android. Zodat je maar altijd eigenlijk in verbinding met Google bent. Daar komt het ja, op neer. Dat, ja. was, dat was het idee erachter. Ja. ja. Maar jij zegt dat je ook in je offline leven nooit meer echt offline bent. Maar hoe zit het dan met um, bijvoorbeeld zij kunnen mij een soort van als ik eenmaal aangeef locatie instel, dan passen zij daar ook weer hun advertenties op aan. Nou, ze, ge ze geven dat niet uh, publiekelijk toe... of ze ook echt rekening houden met jouw advertentie... of op jouw locatie op dat moment. Maar Tenminste... vertel eens hoe dat zo gaat. Jij gaat ergens ja. naar, jij gaat koffie drinken bij de koffiecompany. En dan? Ja. Wat, wat kan er dan gebeuren? Nou, ik, ik, denk, ik denk dat ze wel kunnen afleiden. Ze hebben natuurlijk een gigantische database van locaties via Google Maps. Ja. En ik denk dat zij... Um... Maar dan moet je dan daar natuurlijk in checken als ja, je daar bent. Nou, of, of niet eens? Nee, Nee, nee, nee. Google die kan echt um, zien waar jij bent op dat moment. Ik weet alleen niet in hoeverre ze daar ook echt gebruik van maken. Um, het is natuurlijk wel een gevoelig onderwerp. En Google heeft wel een aantal um, Ja, keren gehad dat, dat, dat, ze, dat ze op hun op vingers werden getikt. Vanwege privacy schendingen. Ja. Ja. Maar ze kunnen zien waar je bent, gewoon ja. omdat je telefoon aanstaat. überhaupt als je een, een, een, Android, dan, een, ja, een ja, ja. Android hebt. Nou ja, of in ieder geval als je Google haalt. Ja. En dan kunnen ze zien waar je bent. En als jij dan. Thuis eens een keertje zitten scrollen of het maakt eigenlijk niet uit waar. Je zit op internet, dan krijg jij weer uh, um, advertenties ja, van dat betreffende koffietentje. Sinds, het, is, het, is, het is een onafvolgbaar algoritme wat ze gebruiken voor die, uh, uh, voor die zoekmachine. Maar wat wel vast staat is, sinds, sinds, uh, volgens mij sinds 1 maart... Um, heeft Google nieuwe gebruikersvoorwaarden... waardoor ze informatie uit verschillende diensten mm -hmm. met elkaar kunnen combineren. Dus, um, daardoor zouden ze informatie die ze via Android uh, van jou binnenhalen... Kunnen gebruiken om jouw zoekopdrachten te personaliseren en geef, uiteraard. Geef ze een voorbeeld dan? Um, nou, dat, dat zou dus zo kunnen zijn en dat, dat is wel speculatie, maar dat als, je, uh, als ze zien dat jij vaak in een bepaalde winkel komt. Um, dat misschien een concurrent jou een aanbieding doet voor koffie voor de helft van de prijs of zo. Ja, zoiets. Ja. Maar de, de, wat je zegt, er is natuurlijk heel veel kritiek op. Um, de, het gaat altijd met Google, met mensen met Facebook, altijd over ja. privacy. Ja. Toch ik ken ik ken weinig mensen eigenlijk helemaal niet die zeggen: nou, weet je wat, ik stop met googelen. Ik, ja, ik doe er niet meer natuurlijk. aan mee. Want ik heb, ik heb het net nog even opgezocht. Um, Google heeft in Nederland een marktaandeel van, of tenminste de zoekmachine dan, een, een marktaandeel van 93%. Procent. Tegenover een paar procent voor, uh, voor Bing. En nog, nog iets van 5% voor vinden.nl. Dus we hebben het maar gewoon te slikken. Um, ja, dat. Ik, ik, ik, op dit moment. Ik denk dat Google op dit moment de beste zoekmachine is. Ja. Um, zeker voor, voor, ook voor Nederlands resultaten. Dus. Uh... Ja, maar goed. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de telefoon. En nee. over weet ik veel waar ze de maps. Waar nee, ze allemaal nee, nee, in zitten. Even over de toekomst. Hè. Ja. Um, het lijkt een soort wereldheerschappij waar Google zich over ontfermt, dat ze dat willen. Bedoel, gaan ze op een dag ook een land besturen of een atoombom bouwen of een weet ik veel wat? Nou, Ik denk dat ze daar weinig belang mee hebben, uh, bij hebben. Uh, Google is natuurlijk in de eerste plaats gewoon een bedrijf dat winst wil maken. Ze zijn aan de beurs genoteerd um, en ze willen gebruikers ook houden en tevreden houden. Dus ik denk niet dat ze zo ver gaan. Um, maar hoe ver maar... gaan ze wel? Wat weet jij? Nou, op, dit, um, op dit moment is Google bezig met een project uh, met de naam uh, Project Glass... Ja. Um, dat houdt in dat Google, zeg maar wat je nu op je smartphone hebt, dus, dus uh, inkomende berichten, gesprekken um, en zelfs informatie over het openbaar vervoer, die willen ze op de, aan de binnenkant van een bril projecteren. Zodat je dus niet met je ja. telefoon hoeft rond te lopen, maar um, het gewoon binnenkrijgt ja, op, je, op je bril. Wat ja, natuurlijk dat heb ik wel eens gelezen, ja. ja. Heel futuristisch is. Ja, en, uh. en wat schieten zij daarmee op? Dat is een goede vraag. Um, ze hebben zelf gezegd dat ze. Uh, Google is natuurlijk heel groot met advertenties, daar, daar verdienen ze het gros van hun inkomsten mee. Ja. Um, en dat, dat ken je ook wel van Gmail bijvoorbeeld. Aan de, rechter, aan de rechterkant ja. staat een allemaal advertenties. Ja. Um, het, het zou voor de hand liggen dat ze dat ook gaan doen met, met, met, met dat product Glas. Maar ze hebben zelf gezegd dat ze dat niet gaan doen. Maar dat je in je bril ook advertenties nou, ziet? Ze hebben, ze hebben zelf gezegd dat ze dat belooft dat ze dat niet gaan doen. Uh, wat voor belang ze dan wel bij hebben, dat weet ik niet. Maar, um... ja, maar ze zitten ook nog in het bouwen van een auto, toch? Ja, nou, ze, ze, ze zijn bezig met zelfbesturende auto's. En ze hebben nu uh, ook een vergunning gekregen om onbemand. ...met een omgebouwde uh, Prius te rijden. En wat, he, en wat schieten ze daar, zij daar maar op? Ja, dat wat verdienen ze daaraan? Dat is een hele goede vraag. Ze kunnen natuurlijk dat systeem uiteindelijk gaan verkopen aan fabrikanten... ...maar dat ja. is wel echt heel iets anders dan wat Google voor de rest doet. Maar er moet natuurlijk iets van voordeel voor hun inzitten... Ja. ...dus in plaats van de TomTom -tom komt er Google Maps in... ...waardoor ze weer altijd weten als je in die auto zit waar je bent, denk ik. Dat is een, uh, ja, dat zou heel goed kunnen. In principe, in, op het eerste gezegd is Android natuurlijk ook een rare aankoop voor, uh, voor Google... Ja. Maar dat is eigenlijk ook achteraf heel logisch gebleken. Mag je wel zorgen over Google? Is het een beetje eng? Um, Jij oh ja, meer van het, het, het mooie van Google is wel dat, dat je je gewoon overal van kunt uitschrijven. En heel veel is ook opt-in, wat betekent dat je toestemming moet geven ja. voor die locatie. Dus je, je, je, je kunt prima Google gebruiken en um, uh, niet, niet, niet al je gegevens delen als je dat niet wil. Het wordt je wel wat moeilijk gemaakt, maar goed. Dat het wordt natuurlijk het wel, wel. Ja. En als mensen willen weten hoe, dan moeten ze jou maar even vinden. Joost Schellevits op tweakers.net. En dan kunnen ze je allemaal fijn van advies gaan voorzien. Dankjewel, Joost. Deze is gescoord bij Benfica Barcelona. Frank Wielaert. Ja, Barcelona opent de score al na zes minuten. De aanval begint bij Barcelona eigenlijk als altijd bij Xavi. En hij speelt de bal over de linkerkant. Een paar keer samen met Jordi Alba. Dubbele 1-2 vervolgens. Gaat Messi zich ermee bemoeien. Die zet de versnelling in richting de achterlijn. Geeft voor binnen de 3-meterlijn. En dan is er uiteindelijk natuurlijk Alexis Sanchez de Chileen. Die de 1-0 kan binnentikken. Prima doelpunt, typisch Barcelona-doelpunt. Veel balbezit en dan ineens die versnelling die bijna altijd bij Messi vandaan komt. En dan is Benfica al geklopt in eigen huis. En nu is het ook weer Barcelona dat de bal rustig rondspeelt. Nu nog even op eigen helft. Benfica staat goed gegroepeerd, maar niet goed genoeg om Barcelona van die 1-0 voorsprong af te houden al in die openingsfase.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 Om de zaterdag dan uh, staat Waylon, dat is Waylon, in het voorprogramma van Lionel Richie in de Ziggo Dome. Dan ben ik dan weer heel erg gek op. En Pieter Ders kijkt mij aan en denkt, jeetje, oude taart. Ja, dat vind ik leuk, Lionel Richie, toevallig. Ja, dat is en helemaal niks mis. Mee. Mijn vader vindt dat ook heel leuk. <laughs> dus, ja. Nou, Waylon, uh, weet niet of hij hem leuk vindt, want het grappige is dat hij Lionel Richie nog nooit ontmoet heeft. Dat uh, wordt dus uh, komende zaterdag voor het eerst. Al heeft hij zelfs wel een duet met hem opgenomen. Dat uh, kan allemaal. Luc, wat is gaan we doen? Are you looking for? <laughs> Goed, ja. straks in today's is nieuws over een bizarre diefstal in Velp. Afgelopen nacht zijn daar namelijk veel puttexels gestolen. Het weegt totaal niet op tegen de kosten die wij moeten maken. Dus ik snap niet wat mensen bezielen om dit te stelen. Voor die paar centen. Ja, puttexels die gaan waarschijnlijk worden omgesmolten. Even een klein vraagje. Wat denken jullie? Hoeveel kilo ijzer? Uh, ho hoeveel is een kilo ijzer waard? Hoeveel? Pieter Dergs, cabaretje, acteur en Shar gaan we zo meteen ook mee praten hier in de studio. Oké, okay, nou, Oké. Okay. Uh, een, een kilo ijzer. Ik zet in op uh, 75 cent. 75 cent? is de? Ijzer. Nou, ik ik roek wel op een uh, 5 euro. 5 euro per kilo, ja, willen mij <laughs> ook nog een grote vragen? 3 euro per kilo, het is 24 cent. Echtje. So, yeah. Dat is toch een dit nee. Heb je nog wat over de kankerbeschrijding? Dat heb ik. Goede doelen doen veel goed.